Reputatiecoaching, podcast nummer 138. Ik begin de podcast van vandaag met je iets meer te vertellen... over de Summer Certation Sequence die afgelopen maandag van start is gegaan. daarna vertel ik je hoe je op de automatische piloot citations kunt creëren. Vorige week maakte Google overigens bekend dat Google Maker binnenkort wordt heropend. Vandaag heb ik ook weer een leuke tooltip voor je... ...namelijk van een nu nog gratis tool die je helpt bij het opnemen van interviews via internet. En als laatste heb ik een topic uit de presentatie van Cor Hospice, ...waarin hij uitlegt waarom je verhalen moet schrijven als je journalist. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast. Ik ben Eduard de Boer, reputatiecoach. Dit is de podcast die jou helpt om meer business te genereren... ...doordat jouw website beter gevonden wordt, zowel lokaal als landelijk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 Laat we het nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Afgelopen maandag is de Summer Citations Sequence van start gegaan. Wat dat inhoudt en waarom ik dat doe? Nou, om met de eerste vraag te beginnen, wat houdt dat in? Wel nu, citations zijn vermeldingen van de naam, het adres, de postcode, de plaats en het telefoonnummer van je bedrijf. En hoe meer je er hebt, des te groter de kans dat je hoger opkomt in de lokale zoekresultaten op Google. Maar ja, waar plaats je nu zoal die bedrijfsvermeldingen? Om te beginnen moet je zorgen dat er je vermelding in Google Mijn Bedrijf correct en compleet is. Die kun je aanpassen door in te loggen op www.google.com. Als je bedrijf daar nog niet wordt vermeld, moet je het eerst claimen. Hoe dat gaat, laat ik nu even buiten beschouwing. Daarna ga je dezelfde bedrijfsgegevens op verschillende sites plaatsen. Hoe waardevol je citation is, wordt bepaald door het type site waarop je vermelding staat. Zo zijn er bijvoorbeeld sites met een hoge mate van autoriteit. Er zijn sites die relevant zijn voor de plaats waarin je bedrijf is gevestigd, bijvoorbeeld allebedrijveninamsterdam.nl Er zijn sites die relevant zijn voor je bedrijfsactiviteit, bijvoorbeeld www.fotografengids.com En er zijn sites die relevant zijn voor je bedrijfsactiviteit en de plaats, bijvoorbeeld pizzeriasinamsterdam.nl Wat je bij een aantal websites ziet is dat een basisvermelding gratis is en dat je moet betalen als je meer gegevens op de site wilt hebben. Vaak bestaat de basisvermelding dan uit een bedrijfsnaam, een adres, een postcode, een plaats en telefoonnummer en gaat de ticker pas lopen als je ook je website en andere bedrijfsgegevens wilt vermelden. Maar wat we al krijgen voor de basisvermelding is nu net datgene wat we graag willen. Een volledige NAPT, naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer. Enkele sites waar je sowieso je bedrijf moet vermelden zijn Facebook, Apple Maps Connect, Foursquare, Yelp, openingstijden.nl, lokaal totaal, B9, Infobel, de Ugo, Straatinfo, DigiCity, CityMap, Opendi, Vindnu, Yellow Yellow, Mr. What, Jalba, Hotfrog, TomTom Tom Places en Open Companies. Van al deze sites heb ik al instructievideo's gemaakt waarin ik laat zien hoe je jouw bedrijf daar moet aanmelden. De links ernaartoe vind je in de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl slash 138. Dan de tweede vraag, waarom ik dat doe? Ik produceer die video's vanwege mijn motto dat luidt, delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Ik vind dat je kennis moet delen en dus dat doe ik dan met die video's. Maar goed, waarom in de zomer als iedereen op vakantie is? Ja, het antwoord erop ligt in het feit dat het een paar maanden kan duren voor het effect van je inspanning zichtbaar is. Kijk, in december is het Sinterklaas, vlak daarna hebben we kerst. In februari hebben we Valentijnsdag. daarna komt weer Moederdag en Vaderdag hebben we Pasen, Pinksteren, wederom Zomervakantie enzovoorts. Dat zijn allemaal hoogtepunten voor veel lokale ondernemers... voornamelijk de detailhandel. Want ja, makelaars, tandartsen, groenteboeren en dergelijke... zijn iets minder afhankelijk van seizoensinvloeden. Eigenlijk maakt het op zich niet uit. Ik zou die video's elk moment van het jaar kunnen publiceren. Maar ik had deze gewoon al een tijdje geleden gemaakt... om ze nu online te laten komen... zodat jij als lokale ondernemer er je voordeel mee kunt doen. Want ik zei het al. Citations kunnen je positie in de lokale zoekresultaten op Google... op een hoger niveau tillen. Daarom krijg je nu een grote serie van maar liefst 25 websites waar jij je bedrijf kunt aanmelden. Niet elke site zal voor jou geschikt zijn... maar ik meen dat er sowieso een stuk of 19 zijn... waar elke ondernemer iets mee kan. En gecombineerd met de 20 die ik je zojuist gaf... krijg je toch echt een sterk citation profiel. Ik denk sterker dan dat van medeg concurrent. Kijk ook nog eens de instructievideo die ik heb gemaakt... over het gebruik van de NEP Hunter Lite... als je zelf op zoek wilt naar andere sites... waar je citations kunt plaatsen. Deze video heb ik nog maar eens in de show notes opgenomen. Dus... Volg alle instructies in de video's op en help je eigen bedrijfsmelding naar de top. Nog wat meer over citations en dan het creëren van citations op de automatische piloot. Vorige week behandelde ik de vraag van Frank uit Nijmegen. Hij zit in de luxe positie dat hij een nieuwe Vobis-locatie erbij krijgt in zijn bestaande winkelpand. En hij vroeg mij hoe hij hier het beste mee kon omgaan voor maximaal lokaal rendement. Ik begon mijn verhaal met het aanvragen van een apart telefoonnummer omdat dat een soort van unieke sleutel is voor Google. Verder is het verstandig om, indien mogelijk... een aparte website te maken of te laten maken. En pas daarna ga je met die gegevens... je inschrijving bij de Kamer van Koophandel doen. En dus niet andersom. En wil je weten wat daar de reden van is? Want nu, er zijn tientallen sites... die met een zekere mate van regelmaat... de nieuwe inschrijvingen van de Kamer van Koophandel... kopen of ontvangen. Ik denk dat ze ze zullen kopen. Ze publiceren de bedrijfsgegevens van deze nieuwe ondernemingen... op hun site of sites... Als je dus zorgt dat je op voorhand al je gegevens op orde hebt wanneer je onderneming bij de KVK inschrijft, dan creëer je dus automatisch en zonder inspanning een groot aantal consistente citations. Want wist jij dat je bedrijfsgegevens dan onder andere automatisch op de volgende site komen? Ga er maar even voor zitten, want het is een behoorlijke lijst. Want volgens mij komt jouw bedrijfsvermelding dan automatisch in. 2 miljoen.nl, 8081.nl, alle adressen.nl, alle Bedrijvenaz.nl, bedrijvenarchief.nl, bedrijvenbode.nl, bedrijvenpagina, bedrijvenstack, companycheck.co.uk, Silex Bedrijvengids, de telefoongids, Drimble, PhonoLife, gevonden, Hotfrog, Mr.Watt, Moneyhouse, MyOffice, Nederland presenteert, OpenCompanies, OpenCorporates, Openingstijden.com, Places.tomtom.com, klik, Regiolink, Telefoonboek, TelefoonDetective, Telefoonnummer 247, Tupalo, vraag het aan Christel wie levert en zoek en bel. Wat is dat een flinke lijst hè? Hoe ik hierachter ben gekomen? Nou, ik heb eens gezocht op een bedrijfsvermelding waarvan ik wist dat die nooit ergens handmatig is aangemeld, anders dan bij de Kamer van Koophandel. En ik kwam die dus tegen op de site die ik zojuist allemaal opnoemde. Het kan ook een wisselwerking zijn dat de inschrijving bij de Kamer een inschrijving in de telefoon heeft getriggerd, op basis waarvan een aantal van vernoemde citations is ontstaan. Op zich maakt het niet uit hoe de exacte totstandkoming is als je de werkwijze volgt van: 1 telefoonnummer of nummers, 2 website en dan pas drie kamerverkoophandel en eventueel vier gratis inschrijven in de telefoongids, dan is de kans groot dat je na verloop van tijd al deze citations allemaal cadeau krijgt. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om de fast track te volgen en je bedrijf zelf handmatig op de meeste sites waar dat kan aan te melden. Kies je voor de geautomatiseerde route, dan raad ik je sowieso aan om eens per half jaar of zo je citations op te zoeken, te controleren en waar mogelijk uit te breiden met extra gegevens. Vanwege allerhande beschamend misbruik van Google Mapmaker heeft Google een tijdje geleden besloten het systeem tijdelijk te sluiten voor het doorvoeren van wijzigingen. Maar daar komt binnenkort een einde aan. Het blijkt dat Google een versterkte soort van crowdsourcing voor de goedkeuring van wijzigingen en toevoegingen wil gaan invoeren. Want ik las dat diverse mensen door Google zijn benaderd met de vraag of ze een soort van expertreviewer willen worden op Google Mapmaker, waarbij hun taak dan het controleren en goed of afkeuren van wijzigingen zou worden. Hoe het precies gaat werken zien we binnenkort. Als je net als ik dikwijls interviews afneemt met behulp van Skype of Google Hangouts via internet, weet je ook dat je soms storingen kunt krijgen in de audio. En dat kan erg hinderlijk zijn. Het gebeurde me vorige week nog met een interview van iemand van een reviewbedrijf. In dat gesprek kwam steeds meer en meer ruis tot ik even sprak. Dan stopte de ruisontwikkeling, maar zodra de andere persoon aan het woord kwam, werd de ruis steeds weer erger. Soms val ook wel een stuk audio weg, waardoor het gesprek minder goed overkomt. Eergisteren liep ik tegen een toolje aan waarmee je dit kunt voorkomen. Dit tool heet Zencaster, zonder E aan het einde, dus Z-E-N-C-A-S-T-R. Je vindt die tool op Zencaster.com. De tool is op dit moment gratis, omdat de ontwikkelaars nog bezig zijn hem verder te perfectioneren. Maar die tool biedt echt perspectief voor mensen die vaak interviews via internet afnemen. Want wat doet de tool? Lijkt er eens doorheen lopen. Overigens moet je trouwens Firefox of Chrome hebben, want de tool werkt niet met andere browsers. Zodra je hebt aangemeld moet je je Dropbox account koppelen. Daarna moet je een project maken door een projectnaam in te typen. En dan krijg je een URL die je naar alle mensen met wie je spreekt kunt doorsturen. Iedereen opent die URL dus in Firefox of Chrome en typt zijn of haar naam in. Vervolgens open je Skype of de Google Hangout en klik je in Zencaster op de knop Arm Microphones. Daarna kun je beginnen met opnemen door de knop Record te klikken. Als je dan de Skype conversatie of de Hangout start, wordt vanaf dat moment de spraak van iedere persoon in de conversatie in een aparte audio stream opgenomen. En na afloop van het gesprek ontvang je al die opnames in één folder in Dropbox. Je moet weten dat ik de interviews altijd opneem op een externe digitale voice recorder, de Zoom H2n, om precies te zijn. Dat doe ik sowieso altijd en dat blijf ik doen. Maar een dienst als Sendcaster kan ook in mijn situatie heel goed dienst doen als een backup systeem voor het opnemen van de audio. Daarom heb ik het eerder deze week eens zelf getest bij een interview. Ergens is deze keer nog iets fout gegaan, want ik zag alleen mijn eigen audiostream en niet die van de andere partij. Desalniettemin moet ik zeggen dat ik onder de indruk ben van de kwaliteit van de opnames. Gelukkig had ik geen storingen tijdens dit interview, dus miste ik de andere audiostreams ook niet. Ik moet er dus nog wel even iets verder mee experimenteren. Op dit moment is de tool nog gratis, maar in een later stadium zul je ervoor moeten betalen. Ik begreep dat de prijs afhankelijk zal zijn van het gebruik en kan variëren van zo'n 8 dollar tot 20 dollar per maand. Als backup voor kwalitatief goede opnames van interviews is het mij dat zeker waard. Een tijdje geleden was ik bij Social Media Club Apeldoorn, hashtag SMC055, waar Cor Hospus een goed verhaal vertelde. Een van zijn punten ging over verhalen vertellen en hoe journalisten dat doen. Focus je niet op branded content, maar maak van je content je brand. Denk dus als een uitgever. de tijd heb ik hier een filmpje over gemaakt, maar ik achter kans groot dat lang niet iedereen dat filmpje heeft bekeken. Daarom deel ik in deze podcast dit interessante stuk van Cor Hospus. Daar komt ie. Bedenk allemaal dat we allemaal kunnen schrijven. Ah ah. Nee, als je het niet kan, begin er dan alsjeblieft niet aan. Of ga foto's maken, of neem een video of een blog op. Maar ga niet schrijven als je dat niet kan, jongens. Dat is een, vak. dat is een ambacht. Ja, ik, ik ben ook een beetje wijf van wc heen natuurlijk, want ben jij zelfs jaren lang journalist geweest. Wat ik heel vaak meemak is, dan kom je ergens toe, hoor, leuk, gaan we doen, verschitterend. Heb je heel veel meuken om mezelf wel. Nou, en dan ga je twee maanden later eens kijken, zeg, "Oh, daar hebben ze een of een studententekstbureau in gehuurd. Nou, werkelijk, jongen, er staat gewoon braak. Ja, iedereen kan wel een verhaaltje op pennen, he, woorden. He. Je hebt pianospelers en pianospelers. He. Je hebt Wibi Subiari en je hebt uh, nog iets beters. <lacht> dat moet Wibi ook niet horen. Maar, snap je, d dat moet je wel kunnen. Je moet een goed verhaal kunnen schrijven. Na allerlei redenen waarom je journalisten uh, in zou moeten huren met alle aspecten. En ze worden er allemaal uitgeflikkerd bij alle tijdschriften. Bewegen er is er ook alles van. Dus omdat dus dat betreft. Maar ga eens dus gebruiken. Gebruik die journalisten niet, en de, ga, er niet, uh, ga er als selectieve journalisten die goede verhalen kunnen maken. Want die zurige mensen die alleen maar nieuws willen getten en ineens binnen je bedrijf de teen, steen op willen gaan lichten. Nee, die heb je hebt je nodig, maar ga op zoek naar journalisten die goede verhalen kunnen, kunnen, kunnen vertellen. Heel erg belangrijk, want journalisten praten niet over zichzelf. Wat heb je ooit aan een gien horen vertellen tijdens deze supermachtoren? Goh, jij ja, was gisteravond bij de Albert Heijn. Ja, god, ik heb nu een kindje gekregen. Hè? Dus ja, ik heb gewerkt De de luisteren in de aanbieding waren. Ja, met die leren toch ook heel gezellig, toch? Maar dan ben ik niet vreselijk? Oh ja, ze hebben goed met fruit bezig. Dat zegt ze toch nooit? Zij praat nooit over zichzelf. Heb je Pauw ooit over zichzelf? Oh ja, Jeroen Pauw ja, dan wel. Maar eh, heb je ooit inderdaad journalist of journalist over zichzelf horen praten? De krant helemaal volgens mij. Ja, dat doe je niet. Journalisten praten nooit over zichzelf. Bedrijven vinden dat heel erg moeilijk. Want dit is Tom Fremski. Die heeft ooit die prachtige quote... Every company is a media company bedacht. En ik mocht een keer erover praten... en zeggen van ja, maar dit is eigenlijk ook de moeilijkste. Want ik heb het wel gezegd... heel veel jaren geleden. Uh, maar het is eigenlijk helemaal niet zo. Want every company... kan helemaal geen media company zijn. Want... bedrijven praten alleen maar over zichzelf. Daar zijn ze helemaal goed in. Hij was toen in, in, in, in Amsterdam vanwege een congres. En daar waren mensen van Red Bull aanwezig. En hij zei, oh ja, Red Bull, dat is altijd het voorbeeld hè, van content marketing Dat het allemaal zo goed gaat. En waarom zijn ze nou zo goed? Hij vroeg ook al voor Bull: waarom zijn jullie nou succesvol? Waarom heeft altijd iedereen over jullie? En toen zeiden ze heel mooi, because the bull never speaks. The bull never speaks. Dus gaan nooit over jezelf praten en... Daar zijn we heel slecht in, want bedrijven praten alleen maar over zichzelf. Joe Polucci, op het hoofd, hè, de uitvinder van content marketing, interessante man verder in raad. 90% of all corporate websites talk about how great a company of the product is, en forget about the customer. En 90% of all corporate websites are terrible. Kijk eens naar jezelf hoe je over jezelf praat. Heel simpel, ga nou niet denken over ons, ons en wij. Nee, gaan eens denken over jij en u. Ga maar eens kijken hoe vaak je over je eigen website, over jezelf praat. Nou, dan weet je het al, dat is niet goed. Je bent een, je bent een boek aan het schrijven en je gaat lezen. Ja, maar wij, wij, wij, hallo, ik ben, ik ben jouw boek aan het lezen. Kreek tegen mij. Ga daar eens aan denken. Ga inderdaad je adresseren in plaats van over jezelf. Nee, dit zien we allemaal door je corporate website. Corporate bla bla eenmaal zelfbevlekking, online brochure en logo poep. Heel veel logo poep En ik verzamel ze jongens, als je er meer hebt want, ja, Kijk eens eventjes, de KPN, oh, die, dus logo poep, jongens. Er is één grote diarree aan KPN-logo's. Moet je eens kijken, KPN, ja ik weet verdorie wat dat ik op de KPN-site ben. Hou eens even op, KPN, KPN, KPN, ik wil hier stapel gek van. Maar het kan nog erger. Nooit <lacht> een nee, mijn god jongens, moet je kijken. Dat is allemaal bestelbaar. Zit er iemand van nu in de zaal? Want voor ik Staat er iemand van nu in de zaal? En ik mag weer kort naar ze toe, want ze willen van hun dieren hè, afgelopen. Nou, die is toch sneu? Ja, die aardige mevrouw, haar zoontje zit tegenover mijn dochter in de klas. Zij hebben het wel gezien, maar, ja, er was al een en al loog. maar kijk eens aan je eigen site. Zie mensen, die heeft driftig geduld, oh mijn god, hoe vaak staat dat op mij. Nee, maak je gerust, ik heb jullie niet geanalyseerd. Maar nogmaals, erger dan dit kan het bijna niet. Weet weten hoe erg dat bedrijf is, maar dat zie je hier eigenlijk al aan, hoe forseerd ze met zichzelf bezig zijn. Ze zijn alleen maar met zichzelf bezig. En niet met de lezer of whatever. Dus, ga die mensen in u. Dit is een heel bekend voorbeeld. Coca-Cola heb je zo alweer. Is net al afgesproken, twee keer Coca-Cola. Ja, ja. Dit was de oude website van Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Godverdomme, ze een droge bek van krijgen. Inderdaad, Coca-Cola, Coca-Cola. Dus inderdaad alleen maar Coca-Cola, Coca-Cola. En zo ziet de site er nu uit. Ze hebben journalisten gehoord, zijn ze mee bezig. Geen ze geven het helemaal anders dan het hele verhaal besparen. Maar dat kun je lezen in het boek van mij trouwens. Dit ziet er dus heel anders uit. Een contentgedreven website met verhalen die het waard zijn om te delen. Want dat is een beetje mijn definitie van content marketing. Zorg voor passievolle verhalen, jeukwoord, die het waard zijn om, om te delen. We hebben het allemaal over branded content. Laat dat woord vallen, want dan, dan heb je de focus op bedrijf. Denk veel meer als een contentbrand. Oftewel een krant. Of er een tijdschrift, dan denk je vanzelf journalist, daar gaat het dus een beetje om. Denk niet brand content, ik denk als een content brand, focus op jou. En nogmaals, ja sorry, jeuk inderdaad, maar het is wel zo, als je geen passie hebt voor je product of voor het maken van content marketing, doe het dan ook niet. Want de meeste content wordt zo geschreven. Ja, we moeten de boermanen zitten je een beetje stukje maken, jongens met alle respect. Ik ben twintig jaar journalist geweest. Ik heb al die papier, weet je bewaard nog. was een beetje aan het scheuren. En nog kan ik teruglezen, stukken van vijftien jaar geleden, of ik dat met liefde en passie heb gemaakt, ja of nee. Zei, schat. Ja, schat. Ja, wat heb je eten? Ja, eten is niet zo lekker. Nee, ik was niet helemaal bij vanavond, schat. Dat proef je toch? Als je naar een restaurant gaat, je proeft of die man uit zijn neus te tevreden. Nou ja, dat hoop je dan niet dat dat in zit. Maar dat, dat proef je inderdaad of dat niet met liefde is gemaakt. Dus als je iets niet met liefde kan maken of maken, begin er dan niet. Want die moet erin zitten, jongens. Er moet echt liefde in zitten voor je product of voor het maken van vrouwen, whatever. Denk dan aan deze heren. Woody de Bernstein. Ja, mijn leeftijd was heel evident. Watergate-scandaal. Waarom deden ze dat? Niet meer Peter, nee, omdat zij een liefde hadden voor het verhaal. Ze wilden per se die klootzak uit het White House zien, zien, zien te krijgen. Dat was hun doel, dat was hun passie, daarom deden ze dat. En die Lex Wunderkamp gaat heus niet naar al die oorlogsharen, omdat hij het zo leuk vindt om die kapotgeschoten lichamen te zien. Hoor, oh, dan krijg ik een spontane jeugd, vind ik wel is wel die dingen. Nee, dat doet hij dat verhaal weer vertellen. Hij heeft een passie voor het verhaal vertellen. Daarom zoekt hij de dood op, bewijsversprek. want dat is wat hij doet. En dat doet hij... Of omdat hij een passie heeft om die verhaal te omdat hij iets wil delen, omdat hij een journalistieke gedrevenheid heeft, gedrevenheid heeft. Een drijfveer. Zonder die drijfveer wordt het bedrijven van content wel heel erg moeilijk, zou je, zou je kunnen zeggen. Want, met alle respect. Hoe kan je iemand inspireren als je zelf niet bent geïnspireerd? Dat lijkt mij een beetje, lijkt mij een beetje moeilijk. Journalisten, verhaaldenken, start dus inderdaad verhaal denken, heel erg lastig. En Google wil dat ook, dat wij verhalen gaan denken. Want ze hebben allerlei nieuwe algoritmes gemaakt, panda's, hummingbird's, allerlei namen. Ze dus genoemd maar een meneer panda, dat is nog een leuk feitje. Dan heette meneer panda en nou, dan hebben ze dat panda genoemd. Hummingbird, weet ik weet niet hoe het zat. Nee, want Google wil namelijk de beste zoekmachine blijven. Want dat is een grootste angst dat ze ingehaald worden door, door, door iemand anders en was een tijdje wel zo, met allemaal cowboys. Als je dan om een Apple zocht, kwam je uiteindelijk bij een berenboerderij in de Betuwe. Het kon zomaar gebeuren. Ja, dat kon je regelen met allemaal slimme black -back linkjes en tags. En Ik heb er zelf geen verstand van, van die technisch. Maar dat kon. Daar kon je mensen voor inhuren, voor die cowboys. Je zorgde ervoor dat je bovenaan de zoekresultaten kwam. Maar Google zegt, jongens, dat willen we niet meer hebben. Want wij willen de beste zoekmachine zijn. Make pages primary for users, not for search engines. Dus al die SEO bedrijfjes. Dag. Niet meer doen gaan we niet meer doen. Mocht wel gebruiken, zoekwoorden en zo. Maar ga je zeggen, joh, SEO, SEO, dat is het helemaal... Nee, fuck het al dat soort bedrijven die het tegen je zeggen. Dat vindt Google helemaal niet interessant. Dat zeggen ze zelfs. Dus dat old school SEO, gebruik ze van die woorden, maar puur daarop je best gaan doen. Ga dat niet meer doen. Dat vindt Google niet interessant. Don't deceive your users. En anders sturen ze hun gestapo op je af. En dat wil je ook niet, want dan kom je onderaan de zoekresultaten later terecht. Nee, het gaat om ver verhaal vertellen. Ver ver vertellen van, ik heb een steak tarta gegeten dat komt nu ineens omhoog het oh, <lacht> zijn uitjes Kijk, is een beetje naar achter want het gaat zo inderdaad hele raar dingen het gaat, je, toch, als je een filmpje gaat bekijken een, filmpje, een leuke film Google houdt precies bij hoe lang je naar het filmpje kijkt ja, een filmpje van drie minuten als je dan maar twee seconden kijkt iedereen kijkt er gemiddeld twee seconden naar dan denkt de Google heel snel van ja dat kan niks zijn dus dat gaat dat is helemaal niks om helemaal beneden te staan en dat geldt ook voor verhalen hoe langer mensen jouw tekst lezen denkt Google hey dit vinden ze dus een interessante tekst die moeten we hoog waarderen dus om aan te geven, hoe langer mensen tekst lezen, dan is het, valt er kennelijk wat voor mensen te halen, hoe interessanter Google dat vindt. En wanneer gaan mensen tekst langer lezen? Ja, niet als het vast wat loge poepen, stoerdoenerij, et cetera, et cetera. Nee, als het een hartstikke mooi verhaal is. Als de mensen wat dan hebben. Dus zorg ervoor dat je veel meer denkt vanuit je publiek, vanuit, vanuit, vanuit je audience, daar gaat het een beetje om. Betrek ze, raak ze en beweeg ze, net zoals schrijvers dat doen. Want als een boek niet leuk is, vind je ook interessant. Koppen is dus niet interessant interessants. Maar als dit niet gebeurt in de tekst, dan blijven mensen dat niet lezen en een ze kwijt. Dus het dus geldt niet alleen maar voor filmpjes meer, hoe langer mensen aan een film kijken. Maar ook dus inderdaad voor, voor, een, voor, een, voor een tekst. En als het goed is, krijg je dus dit. Love, inderdaad, bij wijze van spreken. Zo, so, what's your story? Alweer, alweer diezelfde ziet. Ja, die Groningen-Friesland-connectie zit er inderdaad goed, goed in. What is your story? Ja, nou, ik kan helemaal geen verhaal vertellen. Ah, dan ben ik zo slecht ik kan helemaal niets. Oké okay, jongens, vraag je. Wie van jullie heeft een relatie en woont samen en is getrouwd? Over Steek eens je hand op. Jongens, dan heb je in elk geval iets weder te verkopen aan iemand. Dan ben je een hele goede storyteller. Dus fuck het me dat je geen verhaal verteller bent. Alsjeblieft zich zelfs de meest stugge handen te houden. Ik ben getrouwd. Dan kan je toch een goed verhaal vertellen. Als Als je verhaal toch gewoon Inderdaad, dus dan gaat het dus om. Dus iedereen is een goede storyteller. Hou alsjeblieft op. Alleen je hebt die stom die heb je gewoon niet genoeg geoefend. Die tongspier moet je gewoon veel, veel gaan oefenen. En ga veel tegen jezelf lorgen in de spiegel bij wijze van spreken. Ga je kinderen weer verhalen vertellen. Iedereen is een storyteller. Neem het van mij aan. Dat is echt, echt, echt zeker waar. En met dit leerzame stuk van Cor kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Volgende week heb ik overigens het eerste interview... met iemand van een reviewbedrijf. Wie dat is en van welk bedrijf? Dat laat nog, nog even achterwege. Dat blijft nog een verrassing. Als je de podcast leuk vindt... en je wilt nog meer op de hoogte blijven